De beveiliging tijdens de reis is in handen van het regime van haar partij. En haar partij. Veiligheid van Soetsi is een grote zorg. In 2003 viel er bij een aanslag op haar verschijnende doden. Voor de groenta was deze aanslag een van de redenen om Soetsi nog eens huisarrest op te leggen. Het weer in het oosten nog regen, maar vanuit het westen klaart het langzaam op. Vanmiddag wolken, zon en enkele bui. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Space Expo in Noordwijk is het ruimteuitstapje voor het hele gezin. Kinderen lanceren waterraketten en gaan met flip de beer de ruimte in. Zelf even ervaren hoe het is zonder boven en onder, dat kan in de Astronautentrainer. Of kom alles te weten over ESA en ruimtevaart in de ruimtevaarttentoonstelling. Ga naar space-expo.nl voor meer informatie. Of kom deze zomer naar het binnenstrand van Nemo in Amsterdam waar je geuren kan mixen in de cocktailbar en moleculen kan frituren in de frietkraam. Chemie aan zee is dagelijks te zien van 24 juni tot en met 4 september. Zie ook e-nemo.nl Beleef deze zomer een film in Omniversum Den Haag.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 dat was het. Lekker weg in eigen land. En maak er een mooie dag van. We hebben nog een heel uur voor de boeg. Met straks nog meer fenolijn. Een gesprek met Annemarie Rakkorst over de duurzame herbestemming voor lege kantoorpanden. Een vlinderreportage en een vlinder liedje. En Annemarie Rakkorst is hier net binnengekomen. En die heeft haar hond mee. En mijn hond vindt dat heel leuk. En het resultaat daarvan kunt u nu af en toe horen, denk ik, in de uitzending. Waarvoor alvast onze excuses. Van soort is het, Annemarie? Een Gordon Setter? Ja. Nooit van God. Ja, ik heb zelf ook een huismerk, dus dan heb je niet zo verstand van al die rashonden. Goed, we gaan de orde hier weer proberen een beetje weer uh, te keren. Ze heeft duizenden fans op Facebook en Twitter. En zelfs een medium werd ingeschakeld om haar op te sporen. Maar ze zwerft nog altijd ergens in de bossen bij Beiren, waar zich al weken verstopt. En dan heb ik het over Koe Yvonne. Ik weet niet of dit Yvonne is, maar wel een koe. De van oorsprong Oostenrijkse Yvonne werd verkocht aan een Duitse worstendraaier. Eenmaal in Duitsland wist ze te ontsnappen... en werd maanden later opeens gespot tussen een kudde damherten. Nu trekken tientallen dierenvrienden dagelijks de bossen in om haar te zoeken... en heeft een Oostenrijkse miljonair de koe gekocht om haar zo een mooie oude dag te kunnen bezorgen. Fijn voor Yvonne. Maar was Yvonne als naamloze koe roemloos ten onder gegaan in de vleesmolen... dan had geen schnitzelliefhebber er een traan gelaten. Geef een beest. 1. een rebels karakter. En twee, een naam. Heel belangrijk. En opeens maakt de biefstuk op poten warme gevoelens los bij de massa. Zielig! Yvonne de Koe, Morgan de Orca, uh, Happy Feet de Pingwin, Knoet de Ijsbeer, Bokito... Bocchiet, nou, Bokito is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Ook in het nieuws deze week, de afzet van biggen in Nederland loopt slecht. Veehouders zeggen dat het moment nadert waarop de biggen voor destructie weggaan. Niet de vleesmolen in, maar vernietigen. Er is dus haast geboden, laten we alle 12 miljoen varkentjes in Nederland snel een naam geven... Want pas dan zal de massa zich verzetten. Nee, niet vakketje beep. Niet onze knorretje. Zielig! Ja. Adanza, van de Italiaanse componist Rossini, uitgevoerd door The Netherlands Brass Quintet. Welkom in tuinreservaten.nl. Ga deze zomer s'nachts eens op excursie in je eigen tuin. Dat is het idee van de Vlinderstichting. Overdag kan je genieten van de vlinders die afkomen op de bloeiende planten in je tuin. Maar dat kan s'nachts ook heel goed, want nachtvlinders houden van nectar. Net als dagvlinders natuurlijk. Joost Huizing wachtte op een droge avond en ging toen langs bij Kars Veling van de Vlindersstichting. Nou, vertel maar, wat hebben we nodig? We hebben een lamp nodig, dat is eigenlijk het enige. En een beetje fluisteren, want anders vinden de buren het niet leuk. Juist, ja. ja. In de tuin staan, ik zie er daar eentje, hoeveel betlejaars? Die witte die valt heel erg op, he. Dan zie je de bloemen al, want we staan op drie, vier meter afstand, denk ik. We hebben ook een donkerpaarse, een beetje donkerroze en een blauwe. Overdag zie je daar altijd in deze tijd van het jaar vlinders op, maar s'nachts dus ook. Ja, en dat wist ik eigenlijk niet, want ik ging nooit naar buiten. Maar een keer toevallig dat we er op een gegeven moment wat beestjes zagen fladderen. En nu ga ik eigenlijk elke avond, als het een beetje weer is, eventjes met de lamp schijnen en kijken wat er aan nachtvlinders op zit. Doe maar lopen we naar die witte, want dat is toch uh, de meest aantrekkelijke, heb ik het idee. Oh, kijk hier. Hier uh, zie je al een heel mooi een huismoeder zitten. Dat is ook, oh, er vliegt er ook eentje achter, zie je? Die gaat nu oh. op die andere zitten. Dat is grappig, dat zag je mooi Hij bij Hij groot. groot. Ja, het is echt en... groot. Het is denk ik uh, zeker twee centimeter. En heel slank, heel uh, langwerpig. Het is een heel langwerpig best. Hier zie je er ook weer een vliegen. Kijk. Heel mooi, die oogjes, he, die zie je heel mooi oplichten. Die weerkaatsen het licht, dus je hebt echt uh, alsof die lampjes in zijn uh, kop heeft zitten. Ja, op die bloem zie ik ook wat. Hier zit er eentje, daar zit er eentje. Je ziet de oogjes alleen, want hij zit achter de bloem eigenlijk. Maar je ziet en die, die wil drinken, heel he? mooi oplichten En dan drink je. Je ziet hem ook met die kop echt die Budleia-bloemen in. Dan zien we er zo zeker al vier, maar ik denk als we echt gaan tellen, vijf. Allemaal dezelfde? Het is allemaal huismoeder, wat ik tot nu toe zie nog, ja. Waarom heet die huismoeder? Het is een heel opvallend beest, een vrij groot beest. En hij vliegt nog alles het huis in. Zeker op zo'n avond als nu, hè, dan heb je het licht aan binnen... en de, de, de, raam... de, ramen of de ramen open. Dan komen ze naar binnen en ze zijn heel groot en opvallend. Met oranje vleugels, dus mensen zien het ook echt als vlinder. Daarom is die, denk ik, huismoeder gaan ja. heten. Uh, op deze bloem, aan twee kanten. Ja, ja. heel mooi synchroon, net alsof het gespiegeld is. En overal die oogjes weer oplichtend. Hè. Ze zijn in mijn gevoel altijd... Een beetje bruinig, die nachtvlinders. Veel wel. Ja, we hebben zo'n 700 soorten in Nederland. Zo, en, uh, dat is ja. meer dan tien keer zoveel als dagvlinders. Ja, ja, echt heel veel meer. Alleen je ziet ze veel minder. En de meeste daarvan zijn wel bruin. Maar er zijn ook prachtig mooi gele en knalgroene en met fantastisch rood. En deze, die ziet er bruin uit als hij zijn vleugels dicht heeft. Maar als hij zijn vleugels open heeft, dan heeft hij prachtig mooi oranje. Je kan hem een beetje... Even aanraken en een beetje pesten misschien. Dat die... oh ja, ja. Kijk, daar nu vliegt hij. Oh, nu zie je dat. Ja, mooi dat oranje met zwart. Ja. En het vliegt ook heel mooi. Ja, en die oogjes zie je zelfs vliegend zo nog oplichten. Ja. Dit zien heel weinig mensen, denk ik. Want als zelfs een vlinderliefhebber, een vlindergek zoals jij, <laughs> dat tot een paar jaar geleden niet deed. Nee, dat is waar, maar iedereen kan het zien. En hier staan dan buttleiers, maar het hoeft niet per se buttleiers of vlinderstruiken te zijn. Alle planten die nu bloeien, he, kamperfoelie, teunersbloem, die zijn zelfs speciaal gebouwd om nachtvlinders te lokken. Die teunersbloem die gaat s'avonds pas open. Ja. En die kamperfoelie begint s'avonds pas te geuren. Dat is om nachtvlinders aan te lokken. Dus ook als je kamperfoelie hebt of teunersbloem, eh, ga er gewoon eens met je, met je slaklamp heen. En eh, dikke kans dat je, zeker nu, hè, augustus, is een hele goede tijd wat dat er gaat, dat je ze gewoon heerlijk ziet drinken kunnen kijken bij die, bij die blauwe en die paarse. Soms ja. zitten daar ook wel nodige dingen op. Maar ze vallen ook minder makkelijk op, hè? Je ja. ziet ze minder makkelijk. Ja, voor ons zeker. Maar nachtvlinders gaan toch heel vaak op hun geur af. Dus ja, dan zou je verwachten ja. dat ze ook zo'n donkere, zo'n rozere... wel zouden kunnen bereiken. Oh, kijk, ja, je zit wel wat, zeker. dat is... Voor ook mij weer, ook weer een huismoeder. Ja. ja, ook weer een huismoeder. Op de, op de donkerroze is dat... Daar vloog dit, dit, is een, lijkt, oh nee, dit is wat donkerder, maar is ook, ook een huismoeder. Want die huismoeder is heel variabel. Is dat de meest voorkomende soort in Nederland? Ik zie er zoveel. <laughs> nee, nou, dat durf ik haast niet te zeggen bij nachtvlinders. Maar het is zeker een van de soorten die het meest op, op planten afkomt. Die heel erg ja. uh, veel nectar nodig heeft. Dus heel graag op zo'n vlinderstruik zich volzuigt. Het is wel leuk om zo in het bundeltje van zo'n aan te okay. zoeken. Hier zit wel wat, maar dat is denk ik geen vlinder. Wat dan? is oh een spin? Kijk, heel mooi. Uh... Oh, ja. Prachtig mooie spin. Nou, dan heeft die donkerpaas tenminste ook iets. Want er zit geen vlinder op. Hè? Nou, is het voor veel mensen natuurlijk vreselijk moeilijk, te moeilijk. Ik bedoel, uh, 50 dagvlindersoorten. Als ik mijn best doe, dat gaat me nog ooit wel lukken. Ja. ja. Maar 700 ja Het is best wel, wel moeilijk, er zijn heel veel soorten, maar je hoeft niet alles op naam te brengen. Hè, dit is natuurlijk ook wel heerlijk om dit te zien, zo'n beest. Je kunt er heel dichtbij komen, ze zijn helemaal niet schuw. Ze vinden het licht niet erg, hè? Nee, nee. En je kunt er om op 10 centimeter komen. En je ziet er mooi die, die roltong. Ja, en ik weet dan dat dit een huismoeder is. Maar iemand die dat niet weet, die kan er net zoveel van genieten, natuurlijk. Dat is waar. Nou hebben wij vaker reportages gemaakt over nachtvlinders. En dat was altijd leuk, want dan gingen we iemand pinda pindakaas tegen een uh, muur aansmeren of tegen ja, een boom. Ja. En je ging een groot wit laken ophangen. Daar vliegt er een prachtig oranje gekleurd voor ons langs. Hij hangt bijna als een kolibrievlinder, hoor. Ja, ja, ja, hij zweeft een beetje, want hij is op zoek naar een bloem. Kijk, nu zit hij. Ja, er vliegt er nog, nog een eentje. En, en nog, daar een. nog een eentje. Ja, het is, uh, het is feest. Dit is de kroeg. En nu zitten er zo dus vier ook hier op deze roze. Nog één. Ja. Het is echt een, een hele mooie show. Oh, kijk, en daar zie je ook van heel groot afstand. Hè, op die blauwe. Ja? Dus dat is hier nou twee meter vandaan. Maar je ziet oh, de die oogjes, oogjes. Die zie je oplichten. Heel... Dus daar zit vast een vlinder aan. Hups, daar vliegt nog een heel kleintje. Dat is een ander beestje. Heel kleintje. Ja, ja. ja. Veel lichter ook voor mij. Ja, je? veel lichter. Maar jij ziet ook niet meteen 1, 2, 3. Wat er van deze afstand nee. niet hoor. Nee, daar moet ik echt even naartoe. Uh, even kijken. kunnen kijken. Ja, die is gevlogen. Oh nee, is dit hem? Kijken of ik hem heel voorzichtig naar me toe kan trekken. Nee, die is weg. Nee, het leek me ook even iets van een gaasvliegachtig beestje of zo. Er zit wel meer natuurlijk ook ook het nektar. Ook nachtactief. En ja, nektar is natuurlijk heel aantrekkelijk. Dat is fantastische brandstof voor al die beesten. Kijk, dit is ook iets anders. Dit is ja. iets anders. Dat is de witstipgrasuil. Nou, ja, die stipjes, die zie je. Ja, hele mooie witte, witte stipjes. En kijk, dus heel of... druk drinkend. Hè. Heel uh, fanatiek drinkend. Ik denk als ik een hele avond hier blijf tellen... dat we wel uh, tot 20, 25 uh, beesten kunnen komen. Terwijl het, het is een heel klein tuintje, hè, gewoon een standaard tuintje in een rijtjeshuis. Je hebt wel een paar van die struiken nodig. Je hebt wel een paar van die struiken nodig. Maar weet zeker, als je een balkon hebt met een mooie, goede vlinderstruik erop... dan ja. ook dikke kans dat zo'n huismoeder daar toch ook uh, lekker kan ja. drinken. Tot wanneer in het jaar kan je dit uh, bekijken? Nou, hier bij die vlinderstruiken, ja, tot de struiken uitgebloeid zijn. En dat uh, ja, gaat met heel warm weer, gaat dat hard. Als je de bloemen eruit knipt, zodra ze uitgebloeid zijn, komen ze wel weer opnieuw. Dus dan kun je dat ja. flink wat verlengen. Maar in de loop van september is dat wel over. Alleen tegen die tijd, in september, dan zit hier ook een hele mooie grote klimop staan. Oh, ja. Er zitten ongelooflijk veel knopjes in. En die bloeien op een gegeven moment in oktober, november. En dan zie je op die klimop... De nachtvlinders komen. Niet meer de huismoeder, die is dan al weg. Maar de herfstuilen, die komen dan. En de winteruilen. En die zie je dan op de klimop. En ik ga even met de andere kant op met mijn uh, zaklamp. Hier zie je boven de ramen een heleboel uh, druiven. Dat is een druivenrank. En er zitten ja. heel veel druiven in. Die zijn nu nog groen. Maar die gaan op een gegeven moment rotten. We eten ze niet op, we plukken ze niet af. We hopen dat de vogels er niet te veel op eten, want als die <laughs> rottende druiven er hangen... dan heb je in november en zelfs begin december nog nachtvlinders die op die rotte druiven zitten te eten. Dus je kunt uh, eigenlijk van uh, juni tot december kun je nachtvlinders s'avonds bekijken. Een half jaar plezier. Juist. De krant leest met je ogen dicht, de hond je zelfs geen aandacht schenkt, je uren niet aan morgen denkt, als er genoeg is kwijtgeraakt. Als ochtends weer wordt opgebouwd, ge ge en als bij het eerste zonnegauw, als bij het als bij het eerste Van de nachtvlinders in de tuin van Karsveling van de Vlinderstichting... naar de nachtvlinder van Witske Loebis. Speciaal voor vroege vogels schrijft Vara-collega Witske Loebis een aantal natuurliedjes. En dit was de nachtvlinder, bezongen door Sanne, Sanne Eggenkamp... en begeleid op de piano door componist Johan Hogeboom. En van de nachtvlinder gaan we naar knaagdieren. Ach, zo schattig, hè, in de winkel. Met die wipneusjes en die flapoortjes... Heel wat knaagdieren worden dan ook impulsief gekocht. En daardoor belanden er dus ook heel wat konijnen bij de knaagdierenopvang. Terwijl klanten blijven kopen in de dierenwinkel. In Den Haag wordt het nu lastiger om zomaar een konijn of een ander knaagdier aan te schaffen. Dat ondervindt verslaggever Rolf Hartogensis in de Dobie Dierenwinkel in Scheveningen. Kijk, de visjes. Indische molkruipertjes. Misschien de trein. Maar mevrouw, ik ben eigenlijk op zoek naar een dwergkonijntje. Nou meneer, dan moet ik u teleurstellen. Wij verkopen geen dwergkonijntjes, überhaupt geen knaagdieren. Wij zijn een winkel die besloten hebben om geen knaagdieren meer en geen konijnen meer te verkopen. Omdat er gewoon te veel in de opvang zitten. Maar dat is toch heel slecht voor de business? Dat zou je denken, dat, uh, maar wij zelf vinden in dit geval de business dan niet het belangrijkste, maar wel het welzijn van het dier. En doordat wij een samenwerking aangegaan zijn met het knaaghof, kunnen de mensen daar de diertjes uitzoeken. En dan zorgen wij hier dat ze de goede kooien krijgen, die ook door de dierenbescherming gezegd worden van dat zijn de beste kooien. Met bepaalde maten die erbij horen. En dan komen ze terug en dan kunnen ze bij ons kunnen ze die dingen kopen. En we verkopen ook voer, dus die klant blijft wel in de winkel komen. Alleen dat zonder diertjes die uit alle enge landen komen. Maar dat is toch heel erg slecht voor, voor de zaak, voor de, voor de zaken. Nee, dat zou, dat zou je misschien wel denken. Maar een eiland zoals het dan noemen, we in de winkels, dat neemt ten eerste heel veel ruimte in beslag. De beestjes die daarin zitten, willen we dan toch wel heel erg goed verzorgen. Dus ze moeten elke dag eten, drinken, twee, drie keer in de week de hokken schoonmaken. Dat kost ook allemaal geld. Het beestje wat we zitten een week, oké, okay, dan zou je er misschien een heel klein beetje aan verdienen. Maar als beestjes hier drie, vier weken zitten, dan verdienen wij er ook helemaal niks meer aan. Dus voor ons zeg ik nee, het is geen bedbusiness. Dus je stuurt me gewoon weg? Ik stuur je eigenlijk gewoon weg, ja. Je kan hier alles kopen voor je knaagdier, maar niet het diertje zelf. Diane van der Lely, directeur van de dierenbescherming van afdeling Den Haag. Ik wil een dwergkonijntje... Uit de dierenwinkel, dat mocht niet. Nu ben ik in het knaaghof. Ja, nu moet jij me op weg helpen dan. Een dwergkonijntje graag. Ten eerste verkopen we niet één konijntje. Wij zeggen één konijn is geen konijn. Dus uh, als je een dwergkonijntje wil... dan, uh, ja, dan moet je er ofwel thuis eentje hebben zitten. En dan gaan we die koppelen met een konijntje hier. Of uh, we gaan kijken welk stelletje leuk is om uh, voor jou om te hebben. Maar dit is echt het heropvoeden van de, de klant. Ja, daar komt het eigenlijk wel, uh, wel op neer. We proberen uh, de mensen die hier binnenkomen ja, zoveel mogelijk te vertellen wat, uh, wat, wat de natuurlijke behoeften zijn van konijnen en, uh, en knaagdieren. Ja, en wat je als, uh, als diereneigenaar kan doen om daar aan te voldoen, zodat dus je een, een blij en gezond uh, huisdier hebt. En gebeurt het nou ook wel eens dat mensen die uit de dierenwinkel zijn gekomen naar het Knaaghof, die dan uiteindelijk worden afgewezen, die geen diertje meekrijgen? Nou, afgewezen, dat klinkt uh, hè, zo onvriendelijk. Maar het kan zijn dat tijdens het gesprek met uh, de geïnteresseerden... Ja, dat eruit blijkt dat die persoon misschien niet, niet voldoende ruimte heeft in zijn huis... om een, uh, een konijnenhok te plaatsen. Wij zeggen ook tegen de mensen... ja, vergelijk het maar dat je de rest van je leven wordt opgesloten... in, in, in een kamertje zo groot uh, als je wc... Daar, uh, daar zou je toch ook niet vrolijk van worden. Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde met een konijn die je in een, in een piepklein plastic bakje neerzet. En die één stapje naar rechts en één stapje naar links uh, kan zetten. Ja, dat, dat vinden wij geen dierwaardig leven. Um, ik zal je hier een uh, koppeltje laten zien. Dit is een Angora konijntje samen met een, een kruising van een Vlaamse reus. En die hebben elkaar hier gevonden in het, uh, in het knaaghof... We hebben hier verderop in het knaaghof hebben we dan een, een apart rennetje opgesteld. Stel dat jij een konijntje thuis had gehad, dan uh, had je een afspraak kunnen maken met ons. En dan uh, ga je kijken welk konijntje jou leuk lijkt. Gewoon we welk... koppelen? Ja, dan gaan we gewoon een speeddate uh, uh, gaan we dan organiseren. En uh, dan, uh, dan mag jouw konijntje de arena in uh, samen met een konijntje van het knaaghof. En dan uh, proberen we net zoveel konijnen totdat we een match hebben gevonden... En dan uh, hoeft jouw konijntje niet meer uh, ziels alleen uh, in zijn hokje te zitten. Je doet eigenlijk uh, iets heel goeds uh, voor het liefdesleven van, uh, van je konijn. <laughs> nou, de konijnen hier bij het kapitol hebben een prachtig leven. Die kunnen wel iets meer doen dan een stapje naar links en een stapje naar rechts. En ik doe een paar stapjes naar voren. Ik loop naar Menno Boomsluiter toe, want die is nog steeds hier rondom het kapitol op zoek naar... Mooie exemplaren, paddenstoelen. En dit alles in het kader van de padden, paddenstoelen-explosie die nu plaatsvindt. Ja, ik heb je gevonden, Renno. Ja, dat was even, even zoeken. Ja. Oh, je staat hier bij... Uh... Ik ben alvast vooruit gelopen en ik heb een platte tonderzwam voor je gevonden. En uh, dat is echt een stevige van. Dat, dat kan je ook horen. En je Als je tikt dat... erop, maar doe nog eens. Als je er tegen tikt, dan, dan hoor je dat, hoe, uh, hoe hard dat is. En uh, dat is ook een zwam die uh, enige jaren kan, uh, kan leven en behoorlijk groot kan worden. Hoe groot? Nou, uh, ik heb wel eens een exemplaar gezien van dik over een meter. Dik over een meter? Dik over een meter. En hij ja. past, zich ook echt, past hij zich nou aan aan die kleur van die boom? Want het is schit, Nee, dat uh... niet hoor. Maar uh, ik zou uh, zeggen, hoe dikker het stuk hout waar die opgroeit, hoe groter die wordt. Ja. Heb je nog meer bijzondere exemplaren gezien toen wij in het kapitol de uitzendingen aan het vervolgen waren? Nou, ik heb daar nog wel een parelamaniet gezien. Uh, zwavelkopjes. Die, uh, die ben ik ook nog wel tegengekomen. Ja. Is zo'n paddenstoelen explosie nou te voorspellen? Zijn er paddenstoelenverwachtingen bijvoorbeeld? Nou, uh, op dit moment nog niet. Dat is heel verschrikkelijk lastig om dat te doen. Het is namelijk van een aantal uh, van heel veel meer factoren afhankelijk. Dan van alleen water, wat je zou denken. Ja. He, je zou denken van nou, water, paddenstoelen. Maar er spelen toch ook andere factoren in mee. En daar zijn we nog niet helemaal achter. Nee, maar jullie zijn wel bezig met een soort paddenstoelenverwachting, toch? Ja, we zijn bezig met een soort paddenstoelenverwachting. <laughs> en uh, we zullen zien wat het gaat opleveren natuurlijk. Ja, en, het is een project. Kan je er iets meer over vertellen? Nou, uh, we zijn bezig met het paddenstoelenmeetnet. En het paddenstoelenmeetnet, dat, dat is niet alleen een verwachting. Uh, het paddenstoelenmeetnet is opgezet om de kwaliteit van uh, het bosmilieu uh, de, te monitoren. En uh, wij hebben daarvoor uh, op dit moment uh, 575 bemande meetpunten in Nederland. Zo'n 360 ja. mensen die daar meedoen. En die uh, tellen uh, vanaf juli, elke maand tellen ze de paddenstoelen. In een bepaald gebiedje? In een ge bepaald gebiedje. Dat mogen ze zelf ook uh, uh, uitzoeken in samenwerking met, uh, met ons. En uh, op zo'n meetpunt, een laan bijvoorbeeld van 500 vierkante meter... of een stuk bos van 1000 vierkante ja. meter, gaan ze elke maand gaan ze gaan ze kijken naar paddenstoelen. Maar er zijn wel specifiek een aantal paddenstoelen die uitgekozen zijn voor dit project. En het zijn er een dikke honderd. Jeetje, maar die moet je dan allemaal net weten te herkennen. Ja, maar het zijn niet allemaal van die lastige soorten. Er zit ook de aardappelbovist bij. Er zit ook de vliegerswam bij. Dus ja. Een, uh, ja, ja, voor jou is dat makkelijk. Ja, ja maar, maar je kent toch de vliegerswam wel? Ja, de vliegerswam. Nou, Zover kom ik nog. Maar okay. Dan houdt het wel op. Ja. En de champignon. Uh, die, die staat er geloof ik niet in. Nee, die staat er niet in. <laughs> zoek je nog vrijwilligers heel kort? Ja, ik zo, zoek zeker vrijwilligers. Okay. Zeker voor de opengevallen uh, meetpunten... ...van mensen die het niet meer kunnen, omdat ze het ja, al zo lang gedaan hebben. Ja. Ja, mensen worden wat ouder, hè? Mensen worden ja. wat ouder. Ja. En dan moeten ze toch minstens die vliegerswam kunnen herkennen en mogen ze meedoen? Ja, als je wat echt wel wat van paddenstoelen weet, meld je aan. En dan gaan we samen in overleggen en kijken of er een meetpunt voor jou te vinden is. Okay. Menno Boomsluiter, dankjewel van de Mycologische Vereniging. Nou, wilt u vrijwilliger worden? Kijk voor meer informatie gewoon even op onze website. Vroegevogels.vara. Nou, wij wandelen nog even een stukje door. 來 <Yeah. S 2> yeah. Sweet Champagne, uitgevoerd door The Hot Band... onder leiding van de componist en trombonist Jack Trombie. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. In de Noordzee, voor de kust van Schotland... lekt sinds woensdag olie uit een pijpleiding van Shell... Nadat een laagje olie was gezien, werd het lek getraceerd door een onbemande onderzeeër. Het gaat om een gebied van 30 bij 4 kilometer. Ongeveer de oppervlakte van de gemeente, het oppervlak van de gemeente Breda. Het is nog niet duidelijk hoe het lek is ontstaan en wat de gevolgen zijn voor het milieu. Volgens de oliemaatschappij is de situatie onder controle. CDA Tweede Kamerlid Marieke van der Werf heeft minister Verhagen van Economische Zaken om opheldering gevraagd. Ook wil ze weten of er nu aanleiding is... om het hele leidingssysteem in de Noordzee te laten controleren. De Britse overheid stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het lek. Goed nieuws. Het windmolenpark bij Egmond heeft een gunstig effect op het zeeleven. Dat concludeert een onderzoeksgroep... onder leiding van professor Han Lindebaum van Imares op Texel. Zo wordt rond de windmolens niet gevist... waardoor het park een soort zeereservaat is geworden... Bruinvissen en ook vogels, zoals de aalscholver, blijken op die grotere hoeveelheden vis af te komen. Voordat we nou denken dat het alleen maar hosanna is rond de windparken op zee... heeft Kees de Pater van Vogelbescherming nog wel een belangrijke kanttekening bij dit goede nieuws. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat uit dit onderzoek blijkt... dat voor dit park er voornamelijk positieve gevolgen zijn voor biodiversiteit... Uh, maar dat kan je eigenlijk niet vanuit dit onderzoek voor alle mogelijke windparken op zee zeggen. Uh, je zou toch per windpark goed moeten onderzoeken van uh, wat zijn de consequenties voor vogels die daar voorkomen. Een voorbeeld, Jan van Genten, die mijden duidelijk wel dit park. Jan van Genten zijn afhankelijk van uh, het vangen van vis op zee. Dus kan je niet zeggen dat op belangrijke plekken waar Jan van Genten bijvoorbeeld uh, hun voedsel zoeken... dat je daar ook zomaar een windpark neer kunt zetten. Al oh, dus Kees de Pater van de Vogelbescherming. Onderzoek. Nasca-genten die in hun jeugd zijn mishandeld door soortgenoten... worden in hun latere leven zelf ook vaak daders van zinloos geweld. Amerikaanse biologen schrijven voor het eerst over deze spiraal van geweld... bij een ander beest dan de mens. Nasca-genten zijn verwant aan onze Jan van Gent. En ze leven onder andere op de Galapagos-eilanden bij Ecuador. Daar zagen de onderzoekers dat vogels die als jong werden gemolesteerd... door volwassen vogels zonder nest of partner... zichzelf later ook vaker misdroegen. Nog zo eentje. Ja, er is nog meer menselijks wat de dieren niet vreemd blijkt te zijn. De Nederlandse apenonderzoeker Frans de Waal ontdekte... dat chimpansees een hekel hebben aan al te opdringere soortgenoten. Vrouwtjes-chimps zijn zonder meer genegen om lekkers te delen met soortgenoten... Maar als die soortgenoten al te nadrukkelijk bedelen... dan krijgen ze niks meer. Chimps die vragen worden overgeslagen, concludeert de Waal dan ook. Vlees. In meer dan 1300 Nederlandse bedrijfskantines... worden vanaf morgen alleen nog maar biologische kroketten geserveerd. Het gaat om anderhalf miljoen stuks per jaar. Een succesje van de wakkere kantinecampagne van Wakker Dier... Maar hoe diervriendelijk zijn onze bedrijfskantines eigenlijk? Hanneke van Ormond van Wakker Dier. Vanuit de kantinecheck op onze website blijkt echt dat 80% van de kantines nog helemaal niet wakker is. Dat er nog allemaal eieren worden verkocht van, uh, van kippen die nooit zijn buiten geweest. Veel goedkoop, kilo knallen vlees, uh, weinig vegetarisch aanbod. Er is nog veel werk te doen. En uh, ja, iedereen kan meehelpen op onze website door zijn eigen kantine te checken en wakker te schudden. En nu ook vanuit onze eigen website om een... Uh, croquet te sturen naar je eigen directie of cateraar. als je ook een biologische kroket wil. Hanneke van Ormond van Wakker was dat. De zee. Vergeet olifant, neushoorn, leeuw, paard en buffel. Want ook in Nederland hebben we sinds deze week onze eigen Big Five: bruinvis, kabeljauw, stekelrog, dodemansduim en Jan van Gent. Stichting De Noordzee vraagt met de campagne Big Five uit de Noordzee aandacht voor de bescherming van deze vijf bedreigde soorten. Dat de bruinvis bescherming nodig heeft werd de afgelopen weken maar weer eens duidelijk. In vier weken tijd spoelden maar liefst honderd dode bruinvissen aan op onze kust. De oorzaak onbekend. Einde van het vroege vogels nieuwsoverzicht. Er zijn 17 nieuwe bijsoorten ontdekt en dit is nummer 18. Dit was de Bagatelle Opus 13, nummer 9, bijgenaamd The Bee, oftewel De Bij, van de Duitse componist Frans Schubert Dresden. Wie wil weten hoe wilde asperges smaken of appelsap met tijm en lavendel, die moet snel zijn. Vanmiddag gaat beeldend kunstenaar René Timmers nog één keer de duinen in bij Castricum om te plukken en te proeven. De mobiele veldkeuken, zo heet het project dat hij samen met Anne-Gien Meijer heeft bedacht. Bedoeld om lekker te eten, maar ook om op een andere manier naar voedsel te kijken... en om mensen samen te brengen. Jeannette Paramoor is benieuwd of al die ambities waargemaakt kunnen worden. Ze fietst mee met de mobiele veldkeuken. Moeten we Moet nog een eentje? Ja, we hebben het zo ingericht dat uh, de eerste stop is het grootste stuk fietsen. Maar we gaan in ieder geval de duin in... Ja, we gaan nu eerst, uh, want dat is het mooie aan dit gebied, een mix, mix van uh, duin en bos. Dus we doen eerst een stukje bos. En uh, daarna gaan we ja, de duinstrook uh, befietsen. Wat groeit er in de duinen dan? Um, ja, we kennen allemaal wel Duindoorn. Uh -huh. En uh, de bramen die kruipt zo mooi. Dat zijn de meer bekende dingen. Vandaag uh, proberen we in te zoomen op een aantal uh, gewassen die ja, minder bekend zijn. En Misschien stiekem heel bekend, maar herken je ze niet. En daar gaan we een klein beetje aan werken. Je hebt achter je fiets een, een karretje met vijf koffertjes. Ja, dat klopt. Uh, dat is de, de veldkeuken. Yeah, dat is vijf koffertjes, dus we hebben per plek een koffertje. De ene keer moeten de mensen even meedoen, want dan ontbreken er nog onderdelen aan een, uh, aan een gerechtje. Want uh, ja, we hebben wel wat lekkers in petto. Dus we gaan ook uh, wat proeven? Ja, gaan we gaan wel proeven. <laughs> dat is wel de bedoeling. Ah, je maakt me wel niet <laughs> Ja, dat moet ook. Maar we gaan nog even een stukje fietsen. Ja, we moeten nu echt even op de trappers. <laughs> hey. Hey. Hey, op. Um. Uh, dames en heren, ik uh, ga hier op het eerste punt, um, dit prachtige uitkijkpunt natuurlijk, ga ik de keuken voor geopend verklaren. Ja, René, er liggen nou twee flessen in je koffertje, ja. Met een drankje en het drijven kruid in. Ja. Ga je nu wat vertellen daarover straks? Als we een slokje hebben genomen. Nee, kijk, ik nodig de mensen bij deze van harte uit om uh, uh, te gaan proeven... en te beschrijven wat ze, uh, ja, wat ze kunnen ontdekken eigenlijk aan uh -huh. smaken. Dat is appelsap. En dan zit er uh, tuin bij, lavendel. En uh, er zit een klein beetje citroen bij. Wat kan er bijna bij? Wat is dat? Het is het bloemetje van de tijm die hier in het wild groeit in de duinen? Dat is wel heel klein. Ja, het is heel klein. Maar de, de smaak die daarin zit is heel erg heftig, heel erg gecomprimeerd, heel erg compact. Dus in dit kleine bloemetje, daar zit net zoveel smaak aan... als een echt in een groot groenblaadje van de tijm. Je moet het maar eens proeven. En dat wist je al? Uh, ja, dat wist ik al, ja. Maar jij ja, zit in de bloemen, hè, geloof ik? Ja, ik zit in de bloemen. Ik heb een bloemenzaak in Haarlem. en uh, mm. ja, Ik hou gewoon van de natuur en van bloemen en planten. en ik, uh, Alles wat ik ervan kan leren, dat uh, doe ik graag. Dan ja. sla ik hem op. Maar je eet ze ook? Uh, ja, ik eet vaak uh, bloemen. Die proef ik ze wel, ja. Die je niet verkocht hebt? Ja, nou, die, uh, die hak ik fijn en die uh, gooi ik in een bloemensoepje. bloemsoepje. Nee, nee. Als het eten is, dan doe ik het zeker eten. Ja, of op een ijsje? Hè? Uh, kan ook, ja. Of in de salade neem ik het mee naar huis toe. Ja, Wat voor bloemetjes gaan er in de salade bij jou? Uh, er gaat uh, latris gaat erin en uh, begonia. En ja. af en toe een beetje lavendel. En, uh, ja, Dat is het wel. En vooral ook met het seizoen mee. En dat kun je allemaal eten? kan je allemaal eten. Je kan meer eten dan dat je denkt. Ja. En jij bent hier om ideetjes op te doen? Uh, ja, ik vind het gewoon leuk en interessant wat deze meneer te vertellen heeft. Ja. En uh, tot nu toe uh, ik kan hij me binden, dus het gaat goed. Ja. <laughs> um, ik ga even door mijn knieën. En open hierbij het tweede koffertje. En ik wil vragen of jullie dat met z'n allen willen vullen met de teunisbloem. Het is een hele culinaire tocht dit zeg. Nou ja, het is inderdaad uh, natuurlijk de truc. Als je mensen uh, een beetje de ogen wil openen. Zo van, uh, er is in de, in de natuur gewoon heel veel lekkers te vinden. Ja. Dan moet je ook wel een goed voorbeeld af en toe geven van ja. Ja, hoe je er iets lekkers mee maakt. Ja. Uh, want dingen kaal laten proeven, ja, ja. Dat, dat is nog een beetje te weinig. Nou, heb jij dat voor ons klaargemaakt? Maar een hoop mensen weten het ook niet, hè, denk ik. Dat je zoveel uit de natuur gewoon kunt plukken. Ja, ze gaan steeds verder van de natuur afstaan eigenlijk. En weten steeds minder dat nou, bijvoorbeeld gewoon het verbouwen van groenten... dat dat eigenlijk hartstikke leuk is om te doen, punt één. Ja. En punt twee, dus je kan, uh, met een vierkante meter kan je twee mensen een jaar rond uh, laten eten. Meen je dat nou? Ja, zeker. Ja. Ja. Square feet gardening. Dat is overkomen vliegen uit, uh, uit Engeland. En het is zo dat uh, de mensen daar uh, gewoon inderdaad een square feet uh, verbouwen in vier vakjes verdeeld en als je dan vier soorten gewassen gaat verbouwen, dan heb je gewoon een goed maal. het niet lekker? Wordt, het wordt nee, niet he? He? ik dacht het wel. Ja, nou, bouillon is goed. ja, ik hou sowieso niet van asperge. En, uh, nou, we kunnen natuurlijk iedereen wel mee naar de duinen nemen, maar de grap is dat om een gemiddelde caravan heen groeit heel veel op de camping, wat eetbaar is. Dit is de moestuin. Ja, dit is de moestuin. Beetje kleintje, Ja, het is wel een kleintje. Maar ja, het, het is alleen maar om uh, uh, aan te geven ja, wat er op de camping groeit. Eigenlijk uh, rond die caravans. Oh, maar dus alles wat hier staat, dat is hier gewoon uh, op de camping zelf terug ja. te vinden? Ja, inderdaad. Zeekool dus zie ik, weegbreen, teunusbloem. Dat hebben we ook al in de duinen gezien, ja. En aan de andere kant? Het is, uh, aan de andere kant staat die, uh, die, die, die zuring, ja. uh, die bijvoet uh, en de roosbottel. Ja. Uh, nou, de roosbottel... Dat is even de vraag of hij het gaat redden. Ik denk dat we dat pas volgend voorjaar weten, eerlijk gezegd. Maar ja, dan staat hij hier toch. Maar dan staat hij hier nog steeds. Ja, uh, ja maar... het grappige is, als je het dan zo officieel in de moestuintjes ziet staan... dan lijkt het ineens veel meer echt eten, zeg maar. Ja, dan ga je er met andere ogen naar kijken. Ja. In feite uh, verhoudt het zich tot een vraagstuk rondom... hoe gaan we met voedsel om? Als je daar... Naartoe doortrekt is het zo dat we de mensen die we in onze routes uh, meenemen. Ja, misschien net even ietsje anders na laten denken over uh, hoe met voedsel om te gaan. En dat het inderdaad het zelf verbouwen of het zelf kunnen plukken. Dat dat, dat gewoon een hele goede mogelijkheid is uh, ja, om, om aan voedsel te komen. Ja. En, en niet alleen maar uit de appie. Dat is ook heel makkelijk. Ja, dat is heel makkelijk en uh, ook heel snel klaar. En ja, we vragen ons allemaal af wat we met onze vrije tijd moeten doen. Nou, ik weet, ik weet er nog wel één. Uh, ga ja. lekker groenten verbouwen. Ik lees hier trouwens wel op jullie, want jullie hebben van die kaartjes gedrukt... Ja. dat communicatie en het samenbrengen van mensen centraal staat. Nou ja, goed, die communicatie, het gaat ons er vooral om dat de mensen die wij meenemen... dat we die op een ander idee brengen ja. hoe je, zeg maar zeggen, met voedsel om kan gaan... maar ook hoe je met de sociale gang om kan gaan, want het hangt gewoon samen. Ja. Kijk trouwens, zie je wat er gebeurt hier met die groep? Ja, die groep die gaat goed. Ja, ja. Ik ben niet meer nodig. Nee, het regent, het waait en iedereen blijft lekker staan, blijft ja. staan kletsen. Ja. is toch iets gebeurd. Ja, ik vind van wel. Ja. Het, is, uh, het zet zich gewoon voort. Ik ben, uh, ik ben een blij mens. Ja. <tie> nou, warme gevoelens bij de veldkeuken. Ja. René Timmers over de moestuin en de mobiele veldkeuken. Wie honger heeft gekregen en mee wil, ja, die moet snel zijn. Want vanmiddag om drie uur is de laatste tocht door de Kennemerduinen. Vertrekpunt is Camping, uh, camping Bakken in Castricum. En wilt u meer informatie, kijk dan even op onze website. De pianiste Nova speelde de Butterfly-etude. Veel, veel vliegende beesten vandaag in onze muzieklijst. Het was een stuk van Frederik Chopin. In Nederland staat ruim 7 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. En dat is meer dan 15 procent van het totaal. Daar moet een einde aan komen, vindt duurzaam ondernemer Annemarie Rakhorst van ingenieursbureau Search. Ze schreef er een boek over, Duurzaam Herbestemmen Kan. Annemarie Rakworst, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is duurzaam herbestemmen? Duurzaam herbestemmen is de bestaande bouw die er is gebruiken voor een andere functie. Nee, dus bijvoorbeeld van kantoren woningen maken. Ja, dat klinkt heel simpel. Ja, dat is ook relatief simpel. Maar het wordt best lastig gemaakt in de praktijk. Door allerlei achterhaalde wet- en regelgeving. Ja. En het feit dat het ook financieel wat complexer is. Ook in, in het uh, gebouw zelf. De aanpassingen wat complexer zijn dan bij nieuwbouw. Maar ja. het kan zeker. En ja. er is een enorme markt. Er is een enorme, enorme ja, markt. 10 miljard wel... wordt hierop ingeschat, de markt die er is. En op dit moment gaat het natuurlijk erg slecht in de bouwsector in Nederland. Architecten, projectontwikkelaars, de bouwsector zelf, heeft het heel erg moeilijk. is erg gericht op nieuwbouw in de afgelopen jaren geweest. Omdat de groei voorspeld was en ook, ook was. Dus er is enorm veel nieuwbouw gebouwd. En dat moet gaan veranderen, want we hebben op dit moment te maken met krimp. Uh, veroorzaakt door vergrijzing, uh, minder mensen die uh, werken en uh, ook het nieuwe werken. Dus er zijn minder vierkante meters nodig per werkend uh, persoon. En dat betekent dat we meer dan bebouwde omgeving genoeg hebben in Nederland op dit uh, moment... En dat, uh, en de eerste ondernemer omgeving... die je uh, aangelovelijke uh, interesse heeft, hangt al aan de lijn. Ja, uh, ik zou zeggen, ik. search bellen, dan helpen we je <laughs> graag. <Ja. laughs> even, te, even een stapje terug hè, naar die lege panden. Ja. Uh, 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte staat leeg. Dat is ab absurd veel. Uh, hoe heeft dat in hemelsnaam zo ver kunnen komen? Ja, het is uh, zelfs al uh, 8 miljoen vierkante meter. En ja, dat heeft dus te maken met uh, een afnemende uh, vraag... En onroerend goed, wat onvoldoende voldoet aan wat mensen ervan uh, willen. Dus de gebruiker moet natuurlijk altijd het uitgangspunt zijn uh, bij het uh, onroerend goed. Ja. En vraag en aanbod met je onvoldoende op elkaar... Um, als je dan maar uh, nieuwbouwgronden uit blijft geven... dus het verdienmodel van gemeentes is toch erg geënt op het uitgeven van uh, grond. Daar verdienen zij veel geld uh, uh, mee. Ja, want je dan is maar... nieuwbouw uh, aantrekkelijker om te doen dan het uh, aanpassen... transformeren van de bestaande bouw. Dat vind ik gek. Want je ziet inderdaad steeds meer van die, nog altijd van die industrieterreintjes... in buitengebieden verrijzen, buiten dorpen ja. en, en steden. Heel gek. Klopt. Terwijl je dan ja. in de in binnenstad dingen leeg ziet staan... Ja. Ik denk dat het toch ook gewoon gezond verstand is dat je dat niet moet doen? Ja, het is vaak een, uh, een gebrek aan kennis. Dus uh, we zien dat uh, steeds meer mensen in de stad willen wonen. Dus verstedelijking is ook nog een heel erg belangrijk argument... ook voor de leegstand op het platteland en in de, in de provincies. En dat betekent dat je um, ja, je vraag en je aanbod goed op elkaar moet gaan afstemmen. Maar waarom doen die gemeentes het dan? Waarom blijven ze dan toch bouwen terwijl er dingen leeg staan? Dat snap Omdat ik hun niet. verdienmodel daarin zit. Gemeentes moeten inkomsten genereren en bij de uitgifte van grond verdienen ze gewoon veel geld. En dat betekent dat daar dus een ander verdienmodel tegenover moet. Dat is ook daadwerkelijk een probleem voor gemeentes... waar zij zelf innovatieve en creatieve concepten op moeten loslaten... om tot andere verdienmodellen te komen. En wij ook als, als sector, wij ook als Nederland... daarvoor de verantwoordelijkheid met elkaar moeten nemen. Dus er is een gewijzigde uh, situatie van groei... een behoefte aan steeds meer onroerend goed naar krimp. Er is voldoende onroerend goed en we moeten dus het onroerend goed... Wat er is aan gaan passen op de behoefte die er uh, is. En dat ja. is de verstedelijking. Mensen die in de stad uh, hé, willen wonen, werken, recreëren, leren. Dus veel meer op lokaal uh, gebied. En het is onvoldoende daaraan aangepast op dit moment. En dat is de grote opgave die er ligt. Ja, dan, dan heb jij dus over het feit dat het, als ik het goed begrijp, lucratiever is om nieuwe meuk bij te ja, blijven bouwen. Klopt. In plaats van dingen die leeg staan te herbestemmen. Ja, dat klopt. Voor gemeentes levert dat laatste Minder geld op. Dat klopt. Dat klopt helemaal. En het is voor een projectontwikkelaar ook veel moeilijker. Dus een bestaand gebouw aanpassen, ja. uh, dat is al best een complexe opgave. Dat kan. Daar zijn ook prachtige voorbeelden uh, van. Gaan we het zo heeft over grote voordelen om het uh, te doen. Maar op dit moment uh, zijn er toch ook wel echt wetten die in de weg zitten. Dus je moet fiscaal afrekenen als je de functie van een gebouw. Wijzigt. En daarmee betekent het al dat het financieel onaantrekkelijker is om het te doen. Ja. Terwijl het feitelijk, als je alles meerekent... vaak heb je in een stad al alle mobiliteit... Er ligt openbaar vervoer, er zijn wegen uh, die de toegang bieden. Maar in zo'n rekensommetje van nieuwbouw worden al dat soort mobiliteitskosten niet meegerekend. En, en andere milieulasten, andere kosten worden niet uh, meegerekend. En daardoor lijkt het in de praktijk aantrekkelijker financieel om nieuwbouw neer te zetten. Wat absoluut niet zo is als je alles meerekent. Als je alles meerekent. Klopt. Maar ik begrijp het goed dat het vooruitkijken en verder kijken dan je neus lang is bij de gemeentes en bij onderhoed niet echt aan de Orde is? Nou, uh, dat willen mensen wel. Maar er is een uh, langere termijn uh, vraagstuk die ook uh, vraagt om langere termijn oplossingen. En niet in de korte cycli waarin wij nu met elkaar uh, denken. Dat is dus we hebben een stuk lang, visie ja, en dat is wat ik bedoel verder, dan je, verder ja, kijken dan je neus lang is. Um, even voor mij om een beeld te krijgen. Waar staan die lege, ja overal in Nederland, maar wat zijn nou echt zwarte vlekken? Uh, nou, je ziet wel dat er uh, uh, met name in de provincies een enorme krimp is... waardoor er enorm veel leegstand uh, ontstaat. Daar zijn verschillende voorbeelden van aan te wijzen. Uh, ook in gemeentes zijn ongelooflijk veel appartementen zijn uh, ontwikkeld. Veel meer dan dat er behoefte is. En er de woningen in die gemeente ook nog vrij uh, komen. Mm -hmm. Maar zeker ook op uh, bedrijventerreinen gebied. Dus scholen die uit een oude locatie trekken naar een nieuwbouwlocatie... net buiten het dorp of buiten uh, de stad, waardoor in de binnenstad gebouwen leegkomen, die gewoon heel erg moeilijk te herbestemmen zijn. Maar dat gebeurt ook op bedrijfterreinen en op kantorengebied. Uh, maar is het een, een randstedelijk probleem of zie je het in heel Nederland? Je ziet het in heel Nederland en de randstad heeft eigenlijk de beste oplossingen in zich. Omdat we op dit moment met ongeveer 50% in de stad wonen uh, wereldwijd. En dat wordt 80% gaat naar de stad toe. Dus de stad heeft de meeste kansen in zich. Dat is een ontwikkeling die je niet tegen je kunt uh, houden en waar je op in moet spelen. Ja. Ik wil even door naar de oplossingen. Um, kunnen we niet gewoon een, een, een bouwstop... Inlassen. Hij oh, nou, zou in ieder geval heel voorzichtig moeten zijn... met het uh, uitgeven van nieuwe grond voor uh, nieuwbouwlocaties. Uh, mm -hmm. En als je dat dan al doet, hef uh, er dan een soort van belasting op... Uh, waarmee je, eh, als je dat geld in een transformatiefonds uh, laat vallen... voor uh, bestaand vastgoed, dan krijg je in ieder geval een financiële buffer... om het bestaande vastgoed goed aan uh, te passen. Ja. En uh, heb je het dan puur over uh, bedrijven weer herbestemmen als bedrijf... maar ook als, ook als woonruimte? Ja, herbestemming gaat echt over het geven van... Een, andere uh, functie. En uh, van kantoren woonruimte maken is een, is een zeer gepaste vorm van herbestemming. Uh, ja. Zeker in de stad. Maar ik heb helemaal niet zo zin om meer op zo'n industrieterrein te wonen. Nou, maar in de steden staan echt heel veel gebouwen leeg die prima geschikt zijn om te wonen. Die niet uh, op een bedrijfslocatie uh, liggen. Die op dit moment gewoon amper herbestemd kunnen worden... omdat de eisen die opgelegd worden aan zo'n gebouw... gelijk worden getrokken aan nieuwbouw. Dus je moet je voorstellen dat de energiezuinigheid... waarmee een gebouw gebouwd wordt... of de geluidsnormen die bij zo'n gebouw worden opgelegd... Eh, wanneer het om bestaande bouw eh, gaat... net zo streng zijn als bij nieuwbouw. Terwijl alle andere... Uh, woningen in de omgeving van, die, van dat kantoorgebouw... wat je prima kunt herbestemmen tot uh, woningen... helemaal niet aan die geluid- of energiecriteria hoeven te uh, voldoen. Dus er zijn op het moment dat de functie wijzigt van een gebouw... zulke strenge eisen... Uh, plus het feit dat je fiscaal moet afrekenen, ja. dat het gewoon onaantrekkelijker wordt gemaakt. Terwijl eigenlijk iedereen gebaat zou zijn. De mensen willen er wel heel graag uh, wonen. Want het gaat dan in dit geval niet om locaties die op een industrieterrein liggen. Gaat het echt om Gewoon binnenstad? binnenstedelijke uh, uh, kantoorgebouwen, flatgebouwen die er staan... die prima tot wonen zijn te transformeren. Ja. Dus zijn gewoon... Maar het Re gebeurt niet, Annemarie. Nee, Bij dus... wie moeten we nu aan de bel trekken? Ik bedoel, minister Schultz van Haag is ermee bezig. Aanpak, leegstand, kantoren. Heeft zij in haar portefeuille, lopen ze met die mapjes... Ja, die... lopen ze door de Tweede Kamer heen. Maar ja, wat levert dat op? Nou, de maatregelen die genomen uh, moeten worden... Uh, zijn maatregelen die een langere termijnvisie in zich moeten hebben. Dus er is een enorme behoefte aan consistentie. Een bouwcyclus van een gebouw gaat helemaal niet zo snel. Een gebouw ligt zomaar een aantal jaren op een tekentafel... voordat dit in uitvoering gaat. En als je allemaal met uh, ad hoc Oplossingjes komt die in vijf minuten doorgevoerd moeten worden, terwijl de vraagstelling over een langere termijn opgave gaat, over jaren gaat, dan gaat dat, dat gaat de oplossing niet in zich uh, hebben. Dus we, we zijn op zoek naar consistentie. Met een goede langere termijnvisie. Uh, er kan best een stuk regie bij de Rijksbouwmeester worden neergelegd. Die dat van oudsher in Nederland ook altijd heeft uh, gedaan. Die in gezamenlijkheid met de nationale overheid en met de gemeentes gaat nadenken over die... En er wordt vanuit het kabinet veel gezegd... we gaan er geen geld in uh, pompen. Maar je hoeft er in basis ook geen geld in te pompen... als je het maar eerlijk gaat uh, doen. Dus nieuwbouw versus renovatie-herbestemming. En met name vooruitkijken. Nou, vooruit dat, dat je er vol van zit, dat is wel duidelijk. Ook ja. aan de manier waarop je erover vertelt. Uh, je boek heet Duurzaam Herbestemmen Kan... Dank je wel voor deze uitleg. Wil je er meer over weten, dan kan je dus inderdaad uh, met name het boek lezen. Want dat ja, is eigenlijk een verzameling uh, essays die helemaal over dit onderwerp gaan. Klopt, Dankjewel. Dank je wel. Wij verloten trouwens ook uh, vijf exemplaren van dit boek. Dus bent u geïnspireerd geraakt door Annemarie Rakhorst? En dat kan haast niet anders na dit verhaal. Kijk op onze website vroegevogels.vara.nl. De Natuurkalender. De Eerstelingen van deze week. Ja, traditiegetrouw gaan we nog even terug naar de Venolijn. Ieders favoriete onderdeel van vroege vogels. U weet het, 035-6711-338. Soms komen wij op reportage iets bijzonders tegen. En zo ook in Zuid-Limburg. Joost Huizing samen met ecoloog Bram Mabelis. Dag, op reportage in Zuid-Limburg in Schin op Geul komen we in een weiland een paddenstoel tegen. Ik dacht eerst dat het iets van rubber was, maar het is een paddenstoel van... Nou, zeker 30 centimeter doorsnee, 40. Heel groot, heel wit en het lijkt wel rubber. Bram Mabelis, wat is dit? Ja, een reuzeboefist. Je denkt op een afstand dat er een witte voetbal ligt, maar hij zit vast van de grond. En het zijn er, het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ja, het is, het heeft. Het is, het is een mycelium, neem ik aan. En op verschillende afstanden hebben ze een vruchtlichaam gemaakt. Het is weer paddenstoelentijd. Het is weer paddenstoelentijd, Ja, bij waarnemingen zoals bij de fenolijn is het handig om een dier te herkennen aan zijn geluid of zijn verenpak. Maar kunt u aan de keutels zien wie ze legde? Doe mee aan de shitquiz op onze website. En maak kans op het boek Rupsen, Horenpoepen. Dat is een boek vol ideeën hoe je de natuur met al je zintuigen kunt beleven. Twitter, we hebben al rond de 5.000 volgers op Twitter, maar er kan natuurlijk altijd meer bij. Hebt u een Twitter-account, volg ons dan op twitter.com slash Of natuurlijk uh, twitter.com slash Janine Kan allemaal, dan wordt hier hard om aan gelachen. Zometeen de collega's van de VPRO met OVT, daarin uh, het zevende deel van de greep uit het radioarchief door archivaris Nienke Vijs. Ditmaal uit de oude doos van de avonden. Een interview uit 1995 met Remco Kampert. Volgende week is Menno terug van vakantie. Godzijdank, ik kan niet wachten. Tot dan, geniet van de zondag. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. Heer Akles Moet nu gaan schieten of de voorzet geven. Hij probeert hem te plaatsen. recht de Graafschap. Ja, ja nummer 3 hoor. Ajax Heerenveen. Ja, je komt daar de 2-0, daar is de 2-0 voor Ajax. En Groningen-Ado. Ja, daar met die in de Neptunus Pioniers en de Eneco Tour. Die groep volgt op zo'n 50 seconden. LOS Langs de Lijn, vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.